Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Defensie onderzoekt dood van militair. Bonden bezorgd over slagkracht van de politie... en geweld bij bezuinigingsprotest in Barcelona. Het is vanmiddag bewolkt, er vallen buien, maar het is wel zacht. Het wordt 20 graden aan zee en 22 tot 24 in het binnenland. Vanavond is het droog, maar morgen is het weer bewolkt. Dan vallen er buien met onweer en windstoten. En het wordt morgen 18 graden aan zee en 20 graden in het binnenland. Defensie onderzoekt de dood van een militair. Die is overleden na een militaire oefening. En aan de telefoon is luitenant kolonel Mike Bos van de Landmacht. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat moest hij doen bij die oefening? Ja, goed. Uh, hij moest een, een militair parcours uh, doorlopen. En uh, zo'n parcours bestaat uit uh, verschillende, verschillende onderdelen. Waaronder verdediger er één van is. Uh, hij heeft dat parcours gewoon doorlopen. Maar anderhalf uur na het afleggen van dat parcours. is hij onwel geworden. Hij is daar direct uh, bekeken door een uh, verpleegkundige. Uh, tijdens dat onderzoek is hij bewust was gevallen. en direct daarna afgevoerd met de ambulance naar het ziekenhuis. En dat was een soort stormbaan wat hij moest doen, begrijp ik. Het was inderdaad een, ja. een stormbaan. Gewoon een onderdeel van, uh, van de opleiding uh, die alle kaderleden uh, moeten doorlopen bij uh, de Luchtmobiëbrigade. Moet iedereen er uh, gewoon doen. En hij is daarna, is hij dus uh, onwel geraakt en overleden. Is al ongeveer duidelijk wat er gebeurd is, had hij had letsel? Nee, dat is nog helemaal onduidelijk. Op dit moment uh, onderzoekt de Marseille C. De hele zaak. En afhankelijk daarvan gaan we kijken wat nou precies uh, gebeurd is. Wij vinden het inderdaad uh, vreemd dat een jonge 20-jarige militair uh, dit overkomt. Maar op dit moment is er nog geen enkele verband tussen, uh, tussen de opleiding en het overlijden. Geen enkel verband, zegt u. Nou begrijp ik, de, nou heb ik gehoord dat die militairen ook klappen hebben gekregen tijdens die, die, die, dat onderdeel verdediging. Is dat ook zo?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 Om, om daar nu uh, over te speculeren. We moeten echt het onderzoek afwachten uh, en kijken wat nou precies de oorzaak is geweest, want dat, uh, dat is voor ons op dit moment totaal onduidelijk. Maar S.O.C. onderzoekt het, wanneer denkt u de uitslag te hebben? Daar is nu nog echt geen enkel, uh, geen enkel zicht op. En natuurlijk hopen wij dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, uh, zodat wij ook weten waar we toe zijn. Ik dank u wel voor de uitleg. luitenant aan het kolonel Bos van de Landmacht. Graag gedaan. Dan naar de politie. De politiebonden maken zich grote zorgen... over de slagkracht van de politie. Uh, extra taken, bezuinigingen op administratieve ondersteuning... leiden volgens die bonden tot minder blauw op straat. En dan zijn er natuurlijk wel 3000 agenten toegezegd. En ja, er wordt een hoop gegogeld met cijfers. Uh, Gerrit van der Kamp van de politiebond ACP. Ja, er moeten toch allemaal politieagenten bijkomen. De minister opstelt heeft gezegd van ja, het, het gaat allemaal goed. En uh, u betwijfelt die beweringen. Zoals wel zegt, uh, het gaat om de veiligheidstoezeggingen aan burgers. En ook de politie wil de verwachtingen natuurlijk graag waarmaken. Maar wij zien dat er nu vooral veel gegogen met cijfers is en dat er een heel troebel beeld is over wat nu aan de hand is. En uh, ja, wij roepen op om dat uh, op te lossen. Maar er is toch uh, duidelijkheid uh, dat er 3000 agenten uh, bij komen. Ja, dat zou er een daar zouden 3000 agenten af en die gaan er uiteindelijk niet af. Um, er wordt uh, uh, bezuinigd op de administratieve ondersteuning. Uh, daar, daar is toch in feite wel duidelijkheid over. Dat zijn toch harde cijfers? Ja, dat, uh, dat lijkt ook zo. Maar uh, dat zijn alleen maar getallen over uh, hoeveelheid mensen... maar het gaat vooral ook over de taken die mensen uitvoeren. Bij de politie werken op dit moment iets meer dan 60.000 mensen. Uh, en de minister focust zichzelf alleen maar op wat hij dan noemt... de operationele sterkte. Alleen, uh, wij zien dat binnen dat getal... er een heleboel mensen uh, niet inzetbaar zijn... of heel beperkt inzetbaar zijn. Zoals de collega's die in opleiding zijn. Die tellen, maar, uh, die tellen nu 100% mee in de telling van de minister. Nou, en als het een paar duizend politiemensen zijn... Uh, maar zij zijn feitelijk maar voor 40% uh, inzetbaar, Ja, dan klopt dat getal van 49.500 in het aantal wel, maar over wat je feitelijk kunt inzetten en de taken die je kunt uitoefenen niet. En wij vinden dus ook dat er een verschuiving moet plaatsvinden van de getaldiscussie naar de taakdiscussie. Wat doen we nu wel en wat doen we niet met die mensen? Ja, er komen ook steeds extra taken bij, hè? Ja, dat klopt. En uh, ook nieuwe wetgeving. Dat kost ook politiemensen in de administratieve taken die zij moeten uitvoeren. Uh, extra taken in het kader van uh, verhoren van verdachten, het uitvoeren van internationale verdragen. Ja, en er komt geen mens bij. Alleen dat zijn wel extra werkzaamheden. En dan klopt het wel dat je 49.500 mensen hebt. Alleen die kunnen steeds minder doen. En dan, en krijg, en dan, krijg, je een, en dan krijg je een verkeerde discussie. Er, er wordt nu een verkeerde discussie dus gevoerd. Ja, wat ons betreft wel. En uh, volgens ons moet er een verschuiving plaatsvinden. Moet je gaan kijken, naar nou, wat doen we dan uh, als politie? En uh, de hoeveelheid mensen is daar een onderdeel van en niet omgekeerd. En uh, nou ja, het is nu zo diffuus en u heeft net al geprobeerd het een en ander uit te duiden. Ik denk niet dat heel veel mensen het echt helemaal kunnen volgen. Dus wij uh, pleiten ervoor om dit nu eens hè, voor altijd goed uit te laten zoeken. Wellicht door de rekenkamer en de discussie te voeren over de politietaak. Zodat de politie de veiligheid goed kan garanderen. Uh, ja, en uh, dat is ook in het belang van burgers. Lijkt mij ook. Duidelijk verhaal. Gerard van der Kamp van Politiebond ACP. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Griekenland, daar is het openbare leven ontwricht door een 24-uur-staking. De vakbonden willen de regering dwingen het bezuinigingsprogramma in te trekken. Het programma dat onder druk van de EU en het IMF is opgesteld. Die staking treft het openbaar vervoer. Ziekenhuizen, staatsbedrijven, er is geen nieuws op radio en tv... want de journalisten hebben het werk neergelegd. En duizenden actievoerders proberen bij het parlement te voorkomen... dat volksvertegenwoordigers naar binnen gaan om die bezuinigingsplannen te bespreken. De Griekse regering wil de komende jaren 28 miljard euro bezuinigen... en voor 50 miljard staatsbedrijven privatiseren. En er worden ook nog eens nieuwe belastingen opgelegd. En die maatregelen zijn allemaal een voorwaarde... voor nieuwe miljardenleningen van de EU. En dat lijkt wel een beetje op wat er allemaal aan de gang is in Spanje. In Barcelona, daar wordt op dit moment ook geprotesteerd tegen de bezuinigingen. En het klinkt alsof er heftig aan toe gaat. Correspondent Rob Zoutberg, wat is er aan de hand in Barcelona? Nou, uh, je hoort het, hè? Chaos daar rond het Catalaanse parlement. De parlementariërs werden daar vanmorgen uitgejouwd, met verf bespoten. kregen bananenschillen naar hun hoofd. door duizenden betogers die zo wilden verhinderen dat de parlementariërs het parlement binnen konden komen. De betoging die startte gisteravond al bij de hekken van het Parque Ciutadella. Dat is een park uh, uh, dat om het parlement heen ligt. Hè. Nou, dat, dat park was helemaal afgesloten. Maar de sfeer was zo heftig dat onder andere de regiopresident president Thomas... met een helikopter naar binnen moest worden gebracht. Nou, dat moest ook de Kamervoorzitter uh, op die manier naar binnen komen. Het laatste nieuws is wel, Jan, dat het iets rustiger nu is in Barcelona. Ja, en waar zijn die, uh, die, die protesten precies tegen? Nou, het is ook allemaal ingegeven door protesten die we al sinds half mei zien... van verontwaardigde jongeren. De, ze heet hier inmiddels de indignados, de verontwaardigde. Veront, verontwaardigd tegen de economische crisis... met al zijn economische uh, gevolgen zijn gevolgen voor jongeren, voor de werkloosheid. In Barcelona gaat het nu om een, de nieuwe begroting voor 2012. Die voorziet in 10% korting op allerlei uitgaven. Uh, de gezondheidszorg welzijn en ook het onderwijs. Ja, deze student zegt, het is belangrijk te protesteren. Korten op sociale uitgaven met als excuus een economische crisis... dat vind ik de zaak bedonderen. Dat is dan in Catalonië, in Barcelona, die protesten. Uh -huh. Wordt er ook in de rest van Spanje geprotesteerd? Ja, is ik net zei. Het is onrustig al sinds half mei in Spanje. We hebben die tentenkampen gezien van die verontwaardigde jongeren in het hele land. In nou, Madrid is het tentenkamp nu weg. In Barcelona bijvoorbeeld, daar staat dat kamp nog overeind. Maar bijvoorbeeld hier in, Mar in, in Madrid gaan protesten wel nog altijd door. Maandagnacht hier bij de Amswoning bijvoorbeeld van de burgemeester. Die minstens <laughs> trouwens zo verontwaardigd reageerde dat hij uit, dat hij uit zijn slaap werd gehouden. Het is nog zeker niet voorbij met die enorme sociale onrust in het land. Hè. Dat kan je echt zeggen. En in dat opzicht gaan we van een warm voorjaar zeker op naar een snikkenheden zomer. De, in Spanje correspondent Rob Zoutberg. Egon betaalt vandaag ruim een miljard euro terug aan de Nederlandse staat. En daarmee heeft de bankverzekeraar de hele kapitaalsteun afgelost die nodig was tijdens de financiële crisis in 2008. In totaal heeft Egon nu 3 miljard aflossing en 1,1 miljard aan premie en rente betaald. Bestuursvoorzitter Wijnands spreekt in een verklaring zijn dank uit aan het ministerie van Financiën en ook aan de Nederlandse Bank voor al die steun in moeilijke tijden. Egon heeft de laatste drie jaar activiteiten afgestoten en eh, zegt nu een efficiëntere organisatie te zijn geworden. Het concern kan zich nu weer richten op levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, al dus Wijnands. Een vrouw wordt hoopboken bij Antwerpen heeft per ongeluk al het spaargeld van de moeder verkocht voor 4 euro. Op een rommelmarkt verkocht ze een staande asbak... zonder te weten dat de moeder daar al 12 jaar de spaarcenten in verstopte. Er zou zeker 25.000 euro hebben in, in hebben gezeten in die asbak. En de vrouw heeft geen idee aan wie ze die asbak heeft verkocht... maar ze hoopt dat de koper zich alsnog meldt. Sport. Kai Reus, wielrenner, die keert terug op de fiets. Hij gaat rijden voor de continentale ploeg... Team De Rijken. En hij wil volgende week al meedoen aan het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Reus was vijf jaar geleden een grote belofte in het Nederlandse wielrennen. Maar hij heeft toen heel veel pech gekregen. In 2007 raakte hij zwaar gewond tijdens een trainingsrit. Hij is hersteld, maar bleef kwakkelen met zijn gezondheid. En toen besloot hij afgelopen winter om te stoppen met wielrennen. En om te gaan marathon schaatsen. Maar nu heeft Reus het gevoel dat hij met een schone lei opnieuw kan beginnen. Ja, dat, dat, dat kan je wel stellen, ja. Ik heb uh, echt bewust voor mezelf gekozen vorig jaar. Uh, het is niet uh, de makkelijkste keuze geweest uh, in mijn carrière. Maar uh, ik denk wel dat dit uh, de beste keuze uh, is die ik heb kunnen maken. Anders uh, ja, was, het, was ik wellicht uh, nooit een, uh, meer echt goed terug kunnen komen als uurrenner. Had ik een, uh, misschien wel heel... Uh, ja, ik, misschien wel nooit meer als uurrenner terug willen keren. Het is gewoon een hele moeilijke, roerige periode geweest. Maar dat ik nu... Uh, goed uitkom uit ben gekomen, ben ik alleen helemaal blij mee. En nu ga je rijden bij Team de Rijken. Waarom heb je voor die ploeg gekozen? Um, nou ja, ik wil gewoon uh, rustig terug kunnen keren. Um, bij de Rijken heb ik uh, met de ploegleider goed kunnen praten erover. En uh, die willen me zeker mee helpen om, uh, om terug te keren. En uh, nou, er zit gewoon helemaal geen druk op. Uh, ik, ik ga gewoon rijden en... Uh, het, het plezier wat ik nu heb in het fietsen, dat, dat te behouden. En uh, een uh, goed, stabiel uh, uh, fundament opbouwen voor het volgende zoen, uh, seizoen 2012. En dat is dan het begin van een... Nou, wat voor tweede deel van jouw carrière? Waar wil jij, uh, waar wil jij eindigen? Op ja, welk ik niveau? Al, ik streef altijd naar het hoogste. Dat, uh, ik ben even kijken, het is inmiddels alweer acht jaar geleden... dat ik wereldkampioen werd bij junioren... Uh, ja, ik, zo, ik ik ga niet zeggen dat ik dat wil gaan behalen... maar ik wil het gewoon eerst rustig opbouwen... en stapje voor stapje kijken hoe ik ervoor sta. Dat zei Kai Reus tegen Steven Dalebout. Ruud Gullit is terug in Grozny... om te onderhandelen met de Tjechiënse president Kadirov... over het beëindigen van zijn contract als coach... bij de club Terek Grozny. Gullit werd gisteren door president en clubeigenaar eigenaar Kadirov ontslagen... na een nieuwe nederlaag. Correspondent Kiesia Hekster. Ruud Gullit zal later vandaag in Grozny een uh, ontmoeting hebben met president Kadirov van Tsjetsjenië En daar wordt dan uh, gekeken wat er verder met Gullit gebeurt. Hier in de Russische media wordt uh, vooral gespeculeerd over natuurlijk het bedrag wat Gullit mee gaat krijgen. Of die een bedrag mee gaat krijgen. Want er wordt ook gezegd, Ruud Gullit heeft zich zo impertinent gedragen ten opzichte van de Tsjetjenische leider. Dat hij niet geneigd zal zijn om Gullit wat dan ook voor geld mee te geven. Tegelijkertijd wordt er uh, een bedrag genoemd van 6 miljoen dollar. Dat opgenomen zou zijn in het contract als het voortijdig verbroken zou worden. Maar het management van Terk heeft laten weten dat dat allemaal onzin is. Ik denk dat we pas achteraf te weten gaan komen wat er verder afgesproken wordt. Dus we moeten afwachten tot er later vandaag bericht over naar buiten komt. Nu is het 14 over 12, de ANWB. Dennis mooi, goedemiddag. Een hele middag. Er staat uh, één file op de A4 richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Schiphol en Badhoeverdorp. Twee kilometer. Dankjewel, ik heb de hoofdpunten van het nieuws. Defensie onderzoekt de dood van een militair. De man overleed na een militaire oefening. Politiebonden maken zich grote zorgen over de slagkracht van de politie. En in Griekenland is het openbare leven ontwricht door een 24-uur-staking. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV op deze zender met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen meteen een reactie van de Raad voor de Journalistiek... op het pleidooi gisteren van Nationaal Ombudsman Meijer voor het instellen van een speciale ombudsman voor de media. In het mediaforum Petra Grijzen, tot voor kort van WNL... en NCV-collega Harm Edens, die is ook van Dit Was Het Nieuws. Het gaat onder meer over de primeur van Nieuwsuur gisteravond... die een gesprek hadden met ingenieur Paul. Dat is die man die met een helikopter van een Libisch strand moest worden gehaald... Die operatie mislukte helemaal. Paul, de ingenieur van Royal Haskoning, hier op zijn rug in beeld... zweeg in alle toonaarden, tot nu toe. Waarom heeft u deze informatie niet eerder verstrekt? Geen commentaar. Vindt u achteraf dat de plek goed gekozen was? Geen commentaar. Verwijt u uzelf iets als het gaat om het mislukken van de operatie? Geen commentaar. Slags in de Nationale Nieuwsquiz, Marije Laarhoven uit Drachten. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Alweer een primeur voor het Financieel Dagblad. Geen wonder, want het komt dit keer uit de eigen keuken. De krant is nu op internet alleen nog tegen betaling te lezen. Overigens klopt dat dan weer niet helemaal, want als je je registreert... dan mag je tien artikelen per maand gratis lezen. Als u dat niet genoeg vindt, dan moet u dus echt dokken. Daarmee is het FD de eerste nieuwsorganisatie in ons land... die heeft gekozen voor een betaalde website. Job Wout, goedemiddag. Goedemiddag. Waarneemt het hoofdredacteur van het Financieel Dagblad... hoe gaat het betalen precies in zijn werk straks? Ja, het gaat op een manier zoals het ook gebeurt bijvoorbeeld bij onze Britse collega-krant, Financial Times. Het gaat via een abonnementsvorm. De homepage kan iedereen op. Net als dat je de kranten in een kiosk ziet, kun je ook de homepage gewoon bekijken. Eén artikel kan iedereen. Uh, op maandbasis gewoon uh, gratis inzien, dan uh, vervolgens uh, de eerste tien artikelen. Daarvoor moet je je registreren en wil je meer uh, van het financiële dagblad van de informatie van het FD uh, op internet, dan zul je een abonnement moeten nemen en dat uh, kost dan 175 per jaar ofwel uh, 3,75 per Week. Ja, en dan kun je dus echt, dan kun je echt alles lezen. Dan heb je ongelimiteerd uh, toegang ja, tot de website. Ik neem toch aan dat jullie uitgebreid onderzoek hebben gedaan of er hier een markt voor is. Ja, we hebben bijvoorbeeld onderzoek laten doen door PricewaterhouseCoopers. En uh, die geven aan dat, uh, ja, dat dit model voor een, uh, een zakenkrant... ...en een krant met, uh, met hele specifieke informatie zoals wij uh, die brengen... Uh, ...op internet uh, uh, zeker kansrijk is. Ja. Want ik herinner me, we hebben niet zo lang geleden ook hier uh, in, op deze plek gepraat... ...over een experiment in het zuiden. Dat ging overigens niet over nieuws, maar dat ging meer over uh, nou ja, agenda-achtige dingen. Uh, daar is het helemaal mislukt. Hè? Mensen waren niet bereid om daarvoor te betalen. Ja, je ziet um, dat um, bijvoorbeeld in uh, Engeland, hè, nogmaals de, de Financial Times of de uh, Wall Street Journal in uh, de Verenigde Staten, die zijn uitermate succesvol met uh, een betaalmodel uh, met hun uh, internetsites. Dat zijn natuurlijk enorm grote uh, markten die ze bedienen, de, de hele wereld uh, beleveren ze. Maar uh, in, in België is uh, ook de zakenkrant de tijd uh, vorig jaar overgegaan naar uh, een soortgelijke abonnementsvorm uh, met hun internetsite. Dat, dat gaat ook prima. Ja, Maar goed, allerlei andere kranten zijn gratis te vinden. Uh, sowieso al in de kiosken. Dus de, de gratis kranten Spits, Metro, uh, de Pers. Uh, al die andere grote kranten die hebben uh, sites natuurlijk... waar je gewoon wel allerlei nieuwtjes kan vinden. Um, waarom uh, zouden mensen dan bij het Financieel Dagblad blijven? Nou, we, we hebben... Uh, in dat opzicht toch wel een uh, unieke positie op de dagbladmarkt. Omdat wij zeg, een gespecialiseerde uh, zakenkrant zijn. Met, uh, met ook een heel uh, gespecialiseerd publiek. Uh, de algemene kranten die hebben ervoor gekozen in Nederland althans. Om uh, ja, zeg, de concurrentie op internet aan te gaan met uh, nu.nl en met uh, de nos.nl. Uh, uh, uh, en en ja, wij zien... Uh, uh, ja, wij, wij hebben als uh, Financieel Dagblad of FD.nl he eigenlijk helemaal geen behoefte om ons uh, in dat strijdtoneel te, te werpen. Ja, nee, u, u, uh, u biedt uh, speciale content aan. U denkt dat daar een markt voor is. Of, of bent u gewoon, laten we zeggen, een voorloper dat ze straks uiteindelijk allemaal uh, op deze manier verder gaan? Nou, je, je ziet, uh, als, je, als je wat langer terugkijkt in de geschiedenis, zie je eigenlijk wel een, een, een ontwikkeling. Dat uh, eerst zeg, de, de wetenschappelijke uitgeverijen, de vakbladen, uh, dat die al uh, uh, ons voor zijn uh, gegaan. Um, en dat, ja, dat je nu bij uh, de gespecialiseerde kranten deze beweging ziet. Uh, een enkele algemene krant is ook al uh, die kant opgegaan. Uh, de Times in, uh, in Engeland is, is die richting opgegaan. Uh, de New York Times nog niet zo lang geleden. Ja. Um, dus het, het zou kunnen dat zeg, de, de grotere algemene kranten uiteindelijk toch ook die kant op gaan. Uh, op dit moment is het ja. wel zo dat je, uh, dat je Volkskrant en uh, uh, NRC Handelsblad. dat die juist uh, nadrukkelijk uh, zich in, uh, op, op, als gratis uh, nieuwsleverancier op internet uh, ja. Ja. profileren. Ja, duidelijk. Uh, nou ja, vanaf nu weten we het uh, financieel dagblad. Je moet ervoor betalen. Uh, tenminste, als je echt alles wil lezen. Dank voor de uitleg, Job Wouts. Altijd al een keer in contact willen komen met Wikileaks oprichter Julian Assange onder het genot van een hapje en een drankje. Nou, dan is dit uw kans. Op ebay kunnen acht liefhebbers voor 400 euro per persoon begin juli hun droom in vervulling zien gaan. Ook de Slovense academicus Slavoj Zizek schuift aan en de opbrengst van de lunch komt natuurlijk ten goede aan Wikileaks. Daarna is er dan nog een publieke discussie tussen Assange en deze Zizek. De BBC is bezig met een iPhone-app waarmee verslaggevers onderweg hun werk kunnen doen. Ze kunnen video's en foto's maken en interviews opnemen die ze vervolgens naar kantoor kunnen sturen. Het staat op de site van iPhoneClub.nl. De app komt deze maand beschikbaar en die is vooral handig voor verslaggevers die tegen breaking news aanlopen... en even geen professionele apparatuur bij de hand hebben. Tot nu toe werd er gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, maar de kwaliteit daarvan liet nogal te wensen over. Belgacom TV biedt volgend seizoen alle wedstrijden... in de hoogste Belgische voetbalcompetitie gratis aan. De telecomaanbieder heeft de uitzendrechten van een aantal van die wedstrijden. Dat zijn dan weer niet de topwedstrijden, want die uitzendrechten... zijn in het bezit van Telenet. En daar zijn steeds de drie belangrijkste wedstrijden te zien. De overige vijf zijn dus gratis bij Com te zien. Rustig met een boekje op de bank kruipen hoeft sinds het bestaan van de luisterboeken niet meer. Al strijkend, de was ophangend, autorijdend, eh, nou, je kan niet zo gek bedenken. En je kan ook gewoon een boek lezen, dat wil zeggen naar luisteren. Het luisterboek is pas officieel als er ook een Luisterboek Award bestaat. Nou, die wordt vanavond uitgereikt in het Radio 1-programma Kunststof. Adassa de Boer is de voorzitter van de jury. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, met die uitreiking wordt het luisterboek dus eigenlijk echt, zou je kunnen zeggen. Ben jij er zelf al helemaal aan verslingerd? Ja, het, is het, uh, het wordt voor de derde keer uitgereikt en ik mocht het voor de tweede keer doen, uh, juryvoorzitter zijn. En ik heb echt hierdoor ben ik echt, ik heb kennis gemaakt met het genre, want ik, ik ben eigenwijs. Ik denk natuurlijk altijd, ik lees sneller en... en, en... Ja, zelfs beter in mijn hoofd dan. Maar ja, het, het, het, heeft, het heeft toch wel iets heel bijzonders. Je kan je zo ontzettend overgeven aan zo'n luisterboek. En um, ja, het, het, het heeft ook vaak wel echt een extra lading. Als het goed gedaan is, kan het het boek zelfs beter maken, vind ik. Zullen we even een klein stukje luisteren naar nou, een van de genomineerden? Dimitri ja. Verhulst leest uit zijn eigen boek de, Het laatste liefde van mijn moeder. De laatste liefde van mijn moeder. Martine Wethofs kon met weinig tevreden zijn in het leven... Al was dat niet helemaal haar eigen verdienste. Ze had nooit veel gehad. Dan gaat dat weinige ergens wennen. Hoe dan ook, zij kon, om haar iets te zeggen... oprecht gelukkig zijn met een tv. Niets meer, niets minder een tv. Ja, dit kan je toch bijna zelf niet doen, hè, als je het zelf zou moeten lezen. Het is echt mooi, Vlaams. Zeker niet. Nee, vol vette Vlaamse zinnen. Een mooie ironie ook, die erin daarin ligt. Nee, dat, uh, dat is uh, fantastisch. Als je nou op vakantie gaat en een lange autorit voor de boeg hebt... dan uh, is een luisterboek echt heerlijk, ja. bijvoorbeeld. Toch, toch heb je ook mensen die op... vinden, vinden het vreselijk, hè? Ja, maar dat komt... Kijk, ik, ik heb er nu ook weer ontzettend veel geluisterd. Er zijn gewoon boeken die ook niet goed zijn. En, en wat mij ook opvalt, in de, in, hè, als je dan met die zuren gaat praten is toch ook, dat had dat, dat ik niet verwacht, maar dat stemmen, dat dat zo ontzettend ook sma aan smaak gebonden is, soms vind ik iets heel mooi en dan zegt iemand anders, ah, oh, vreselijk. Dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat, maar goed, uiteindelijk zie je wel dat wat er boven komt drijven, dat iedereen daar unaniem over is, maar uh, hè, als, als, uh, als de beste boeken. Ja. Maar ja, dat, dat, dat verbaast me wel, dat, dat ik dacht, nou ja, dat gaat alleen over, over de boeken en de inhoud, maar ook inderdaad ja. een stem... Daar zijn mensen wel heel, uh, heel verschillend over. En, en voor de Goede Orde, die prijs is dus eigenlijk voor de voorlezer van het boek. Juist, ja. ja. Want dat Je is niet altijd te voorlezen... schrijven natuurlijk. Nee, maar ik moet wel zeggen dat dat vorig jaar was te schrijven. bijvoorbeeld wel. Toen had de Tomee's gewonnen, gewonnen, uh -huh. J. Kessels de Novel. En op een of andere manier, ja, dat heeft toch ook wel iets ontzettend onweerstaanbaars. Als iemand zijn eigen boek voorleest. Dat geldt ook overigens niet voor iedereen. Um, ja, ik denk dat... Uh, nou goed, ik zal geen namen noemen. Maar in zijn geval, in zijn geval was, dat, was dat echt een extra lading. En ja. ik denk zelfs, dat als ik het zelf had gelezen... dat ik, dat ik de, de, de grappen af en toe iets te, te, te veelvuldig van voorkomen. Maar doordat hij zo'n mooie, droge manier heeft om dat voor te dragen... ja, ik heb echt zitten schateren in, ja. in, in de auto. Ja. Vanavond een speciale uitzending van Kunststof. Wat gaat er precies gebeuren? Nou ja, ik, zit, ik ben gewoon uh, ja, juryvoorzitter en mag het juryrapport voordragen. maar ik weet dat Vincent Bijlo de gast is. Die gaat gewoon uh, een hoofdgast zijn bij Kunststof. En verder zullen er ongetwijfeld fragmenten zijn van alle genomineerde boeken... en gesprekjes met de genomineerden. Maar ik, uh, dat, dat is ja, aan de redactie. Maar als ik het vergelijk met vorig jaar, dan, uh, dan zal het zoiets zijn. Ja, goed. Tussen 7 en 8 vanavond op Radio 1. Tussen 7 en 8. Dankjewel, je de Boer. Ja, gedaan. Ja. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. Ja, gisteren werd bekend dat de straf tegen Maurice de Hond in de Deventer moordzaak blijft staan. Zo heeft de rechter besloten. De opiniepeiler mag de man die bekend werd als de klusjesman niet beschuldigen van de moord op weduwe Wittenberg. Doet hij dat wel? Dan krijgt de Hond een boete en ook een celstraf. In de afgelopen twaalf jaar, dat de Deventer-moordzaak nu in de publiciteit is... hebben we deze klusjesman eigenlijk nooit gehoord. Op één interview na. Het was in het programma De Ochtende op Radio 1. In juni 2006 vertelde Michael de Jong, want zo heet hij dus, de klusjesman... over de voortdurende aantijgingen van Maurice de Hond. Op dit moment zie ik niet uh, in hoe onze schade hersteld zal moeten worden. Want als ik straks doodga, dan zal nog steeds op mijn steen staan... hier ligt de moordenaar van mevrouw Wittenberg... Hoe hou je dit vol? Hoe voorkom je dat je wel naar de drugs of naar de drank grijpt... of dat je gek wordt of dat je werkelijk uh, tot geweld overgaat uit woede en frustratie? Hoe hou je dit vol? Heeft u overwogen om zelf te plegen? Ja. ja. We hebben een keer op het, echt het idee gehad van nou, als het zo ver... ik ga het stuk kou halen, ik hang hem wel ergens op. Als ik niet mijn vriendin thuis had gehad en mijn dieren thuis had gehad, was het eruit gestapt. Ja. Dat gebeurt er met mensen. En dat doet iemand, als een meneer de hond, die daar ergens aan de andere kant van het land op zijn kantoortje zit, lekker, vrolijk voor zich uit zit te werken, aan zijn, uh, aan zijn, aan zijn uh, uh, beroep zit te werken, en zijn misertjes probeert weg te werken, dat brengt hij bij mensen thuis in huis. En hij komt bij je wonen, en hij wil bij je slapen, en hij schiet je in de gang, en hij pis je op de vloer. Want het is gewoon namelijk een onzinnige... Echt, ik kan... Sorry, ik ben weg, die kan ik wel... En dat heeft niks te maken met rechtvaardigheid. Dat heeft alleen maar te maken met score. In het boek De Deventer-moordzaak van journalist Bas Haan... wordt de klusjesman vrijgepleit van de moord op de weduwe. Ernst Lauwers, de man die voor de moord is veroordeeld... heeft zijn straf intussen uitgezeten. Lunch met Jurgen van den Berg. Een ombudsman voor de media. Daar pleitte de nationale ombudsman Brenningmeijer gisteren voor... hier in dit programma Lunch. Hij vindt dat er een gezaghebbende persoon moet komen... die boven de media staat. Victor Lebes, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Ja, u bent voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Ik, dank u. Uh, die term ja. is... Ja, dat klopt toch? Ja. <laughs> ja even de feiten checken. Um, die term is gisteren in dat gesprek met uh, met Brenning Meijer ook een paar keer gevallen. Um, en u bent niet blij met zijn uitspraken, Nou, blij uh, niet, mee, Maar wat mij vooral opvalt is dat meneer Brenning Meijer iets overbodigs voorstelt. Want wat hij die media-ombudsman zou willen laten doen... de taken die hij daarvoor bedenkt, dat, dat bestaat al. Dat doet namelijk de Raad voor de Journalistiek. Ja. En als Brenningmeijer zegt dat hij weinig merkt van de Raad van Journalistiek, dan zeg ik, ja, dat ligt dan een beetje aan Brenningmeijer. Als hij de moeite zou nemen om de website van de raders te lezen, of van het Hans Melgersfonds, of van Villa Media, dat is ons, ons vakblad, journalistieke vakblad, dan zou hij zien dat er uh, vrijwel wekelijks uitspraken door de raad gedaan worden... in uh, zaken over journalistieke onzorgvuldigheden, ja. journalistieke ethiek. Zullen we even luisteren wat hij er precies gisteren over zei? Want hij had het bijvoorbeeld over de zichtbaarheid van de raad voor de journalistiek. Ja. Even luisteren.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 Nee, ik vind die kritiek niet terecht, want de raad is niet één persoon. De raad is een orgaan van, uh, van mensen die een beetje verstand van het journalistieke vak hebben. En uh, de raad die, uh, nou ja, die geeft regelmatig uh, ja. oordelen. Dat zei hij trouwens uh, ook, hè, de nationale ombudsman is natuurlijk een ombudsman. Maar goed, daar zit een hele organisatie nee, achter. Hij een ombudsman, de... hij komt ook met, met, met ontzettend oude koeien, want er is al heel vaak voor gepleit. Hij komt voor de zoveelste keer met dat idee, maar dat uh, niemand wil dat hebben. Behalve meer dan en ja. nog een paar mensen in Den Haag. Ja. Maar <coughs> die raad die functioneert eigenlijk voortreffelijk. En die is ook zeker wel merkbaar. Maar als je geen moeite doet om iets op te merken. dan zul je het ook niet opmerken. Er ja. is en, de, over de raad van Juridische de, de de Ik denk dat wij maandelijks ongeveer tien zaken behandelen. Ja. Hè? Uh, en daar komen burgers, uh, bedrijven, instellingen, ook de overheid. We hebben al een paar zaken van het Openbaar Ministerie gehad. Dus het is echt kletskoek nee. om te zeggen. Uh, alsof, te doen alsof die raad niet, niet, niet merkbaar in de samenleving aanwezig is. Er, er is wel een, een probleem met de raad, en daar werd ook wel eens eerder over gehad. Uh, toen u er werd aangesteld ook als, uh, als voorzitter. Ja. namelijk dat, dat allerlei instellingen. Uh, ja, die raad gewoon links laten liggen. De telegraaf doet er niet aan mee. Zijn, er is ongeveer een handvol media die niet meedoen met de raad. Zoveel zijn dat dat dus niet op het totaal dat we in Nederland hebben. En ik heb het ook al vaker gezegd... die media die niet meedoen, die blameren eigenlijk zichzelf. Ja. Maar da Want daar is ook, wel vaak, is ook wel vaak discussie, discussie over. Daar is ook vaak discussie over, over de uitingen in die media. Daar is inderdaad vaak discussie over. Maar zaken tegen die, klachten tegen die media behandelen wij toch... ook al doen ze niet mee. Dus die krijgen toch een uitspraak. En, nou, en daar... Proberen we ook gewoon eerlijk in te oordelen. Ja. Als, die, als die klacht terecht is, dan wordt de klacht grondverklaard. Ja. En als die niet terecht is, dan komt de medium goed weg. Maar dus ook tegen de telegraaf Elsevier noem maar op worden de zaken gewoon behandeld. Maar de... ik vind het respectloos tegenover de klagers, dat zijn lezers van die bladen... dat ze niet verschijnen en niet meewerken. Ja. Goed, u zegt eigenlijk, uh, ja, Brenning mij weer leuk geprobeerd... maar uh, we, we zijn er eigenlijk, al, eigenlijk zijn wij dat gewoon, die ombudsman ja, van de media. Ja, ik vind het klets daarom, omdat ja, hij wil een gezaghebbend persoon. Nou, ik vind een gezaghebbend orgaan, wat de Raad is, vind ik veel beter dan één persoon. En bovendien, wie zou die persoon moeten zijn? Moet je een soort Pieter van Vollen over voor de media vinden... Zeg, spaar me toch. Ik, ik, ik moet er niet aan denken, die onzin. Ik hoor het. Uh, dank u wel voor uw commentaar, Victor Lebes. Ja, ik heb het graag gedaan. Uh, Dag, meneer Van der Berg. Dag hoor. U bent voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. We praten daar zometeen nog wel even over door... over dat plan van de Nationale Ombudsman... en ook met name dan weer de kritiek van de Raad voor de Journalistiek. doen we in ons eigen mediaforum. Vandaag met Petra Grijzen en Harm Edens. Eerst is hier nu Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Politiebonden maken zich zorgen over de slagkracht van de politie. Er wordt zoveel gegoocheld met cijfers dat de werkelijke problemen onderbelicht blijven. De bonden willen dat de Algemene Rekenkamer de politie eens gaat doorlichten... om de gegevens over die slagkracht helder te krijgen. De Koninklijke Maratioce onderzoekt de dood van een militair. De man van 20 werd na een oefening met onder meer zelfverdedigingstechnieken niet goed... En bij die oefening krijgen de militairen klappen. Maar ze dragen volgens de landmacht dan wel beschermende kleding. Die man is dus overleden. Bij het parlement in Athene zijn betogers slaags geraakt met de politie. Betogers gooien met stenen. Politie zet traangas in. Zo'n 20.000 betogers proberen te voorkomen dat de volksvertegenwoordigers naar binnen gaan. Het Griekse parlement begint vandaag met de behandeling van de enorme bezuinigingsplannen. En inwoners van het Oostenrijkse dorp Halstad zijn verbijsterd dat hun dorp exact wordt nagebouwd in China. Volgens de Oostenrijkse krant Kronen komt er een kopie van het toeristische plaatsje in Guangdong. En de inwoners van dat Oostenrijkse dorp vrezen dat Chinese toeristen wegblijven uit Halstad zodra die kopie in China klaar is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking neemt vanmiddag steeds verder toe en hier en daar vallen ook enkele buien, mogelijk met onweer. Met een zwakke zuidenwind wordt wel wat warmere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt dan ook op tot zo'n 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Nou, vanavond klaart het op, dan is het eerst droog. Vannacht neemt de bewolking weer toe en dan volgt tegen de ochtend in het zuidwesten de eerste regen. De minima liggen vannacht rond een graad of 13 Morgen dan breidt die regen zich verder uit over de rest van het land. De dag verloopt bewolkt en buig, met kans op onweer en windstoten. Slechts sporadisch is er even ruimte voor de zon. Ondanks de regen wordt het toch nog een graad of twintig. De dagen daarna, die verlopen wisselvallig, met veel bewolking, van tijd tot tijd regen... en met 18 of 19 graden ook iets frisser. Dit is Radio 1. lunch. Het Media Forum. Vandaag met Harm Edens, collega van de NCV, presentator van Dit Was Het Nieuws... en Petra Grijzen, tot voor kort presentatrice van WNL, moet ik nu toch zeggen? Nou, ik ben het nog tot 1 juli. Dus ik heb volgende week nog een week avondspits en dan uh, vrijdag is de laatste, okay. tenminste voor mij. TV laatste. zit erop, er maar uh, in de radio gaat nog even door. Um, nou, ik zou zeggen, pak, <laughs> pak die microfoon en vertel even wat je dan daarna gaat doen. <laughs> ja, geen idee. Ik heb echt nog geen idee. Nee. Daar geloof ik niks van. Nee, dit, nee, het is echt zo. Ik bedoel, ik heb wel wat gesprekken, maar er is niks concreets. En, en ja, nee, dat, dat is echt wat er is. En, uh, Zit er is dus mooi... niet zoveel. <laughs> zitten er mooie dingen bij, of niet? Uh, misschien. TV of radio? Radio. Oké. Okay. Dat wil ja. je ook? Nee, het maakt mij niet uit. Radio of tv? Ja, ik vind het allebei, uh, als ik uh, ja, dicht op het nieuws kan zitten, presenteer, interviewer... Publiek of commercieel? Ben ik al heel uh, gelukkig... Publiek of commercieel, allebei? Je gaat niet terug naar BNR, lijkt me. Je weet het niet. Misschien nog binnen of buitenland, dan hebben ze alles gehad. <lacht> nee, dat gaat het niet zeggen, maar het is misschien ook nog wel niet helemaal rond. Maar goed, laat het ons weten als het zover is. Ja, zal ik Want doen. Want we willen je graag houden. Ah, dat is goed om te weten. Uh, de media ombudsman het ging er net al even over, Harm. Wat, wat vind jij ervan? Is dat goed, zo'n instituut, als dat er zou komen? Ja, ik, ik zit er al een tijdje over na te denken en dan hoor je de... Uh, ombudsman meneer Brenningmeijer, die zegt van: We hebben het nodig, want het functioneert niet. En dan zegt de, de instantie zelf: We functioneren prima. Dus dat, ja, dan ben je als eenvoudige luisteraar weer aan de, aan de harde feiten overgeleverd. Ik denk dat als de Raad van Journalistiek het niet af kan, komt er weer een mannetje bij. En natuurlijk wordt Brenningmeijer iets belangrijker als het, het, het vak van ombudsman heel belangrijk is. Maar ik denk, jongens, gaat het in godsnaam zelf uitzoeken onderling. En als je er niet uitkomt, heb je altijd nog de, de rechter waar je naartoe kan stappen. En dan komt er weer een clubje bij. Ja. Petra, wat vind jij ervan? Ik denk dat het een goed idee is. Want uh, zoals jij ook al die vraag stelde in je interview... van uh, media leggen het oordeel van de Raad voor de Journalistiek... vaak ook naast zich neer. In de Raad van de Journalistiek zitten journalisten en niet-journalisten. Maar als je nou gewoon een compleet onafhankelijke ombudsman hebt... Hmm. dan heb je dat probleem ook niet. En ik... Ik kan me voorstellen dat zo'n ombudsman meer statuur krijgt... om dus bijvoorbeeld ook in de krant te verschijnen met zijn uitspraken. Raad voor de Journalistiek heeft dus eigenlijk heeft geen tanden. Ik bedoel, ze kunnen wel publiceren, maar uh, het heeft niet zoveel nut. En ik kan me ook voorstellen dat als je bij een krant werkt of een ander medium... dat je denkt van ja, nou, dat is wel dat oordeel van de journalist, maar misschien toch niet. Ik denk dat het eerder nieuws is als zo'n ombudsman een uitspraak doet. En maar het dan is, is onafhankelijker. Ik denk je dat als die er komt, dat die raad van journalistiek... dan gewoon weggaat. Weg we niet, niet twee van die clips. Ja. Want dan, uh... ja. Maar je krijgt daarbij die ombudsman straks niet toch hetzelfde? Dat, dat, uh, want, want die zal nooit een straf opleggen. Dat doet de, de echte ombudsman ook niet. Ja, Doe, maar die heeft misschien die... toch wel meer tanden. Ook als je ziet dat ze uh, burgers kunnen... ook bij de ombudsman toch nu ja. aankloppen. En ja. dat heeft veel meer effect. Ja. Is het niet veel gevaarlijker als je door je eigen mensen wordt teruggefloten? Hoe bedoel je? Nou, ja. als, als een raad van journalistiek, zoals ze nu functioneren... je tot de orde roept... Dan zou ik als journalist me eerder uh, heel erg uh, uh, dat aantrekken... dan als er dat weer een, een, een, een ombudsman die, die ook eens een keer wat zegt. Ja, het blijkt dus dat een aantal belangrijke media... De Telegraaf, Els Vier, Nieuwsuur... daar heeft het ook een hele tijd, ik weet niet of die intussen wel weer terug zijn... maar mm. die, die hebben gewoon gezegd... nou we gaan daar niet meer aan meedoen. Ja. We trekken ons er niks van aan in ieder geval. Dus... Dat is een ander probleem natuurlijk. Ja, maar dan ja, dat kunnen dus ze is... bij een ombudsman ook zeggen. Ja, trek wel ook niks van aan. Nou ja, dus... precies. Dat, dat hou je natuurlijk wel. Ik bedoel, in die zin maakt het instituut dan misschien niks uit. Maar ja. uh, uh, ik begrijp dat Brenning mij al langer rondloopt met dit plan. Hij roept het ook uh, voortdurend gisteren ook weer bij ons. En uh, nou ja, goed, de raad voor journalistiek is het in ieder geval niet mee eens. zeggen wij wij doen dat in feite al. Laten we het over de echte journalistiek hebben. Uh, Nieuwsuur bracht gisteren het verhaal over de mislukte evacuatie uit Libië. Met uh, ingenieur Paul. Hè. Dat is een uh, illustere naam geworden in dat, hele, in dat hele drama. Dat is die man van Royal Haskoning. Hij Per mail, um, ja, is dit nou een mooie scoop of is het een beetje een opgeklopt? Verhaal, Petra? Nou, het is natuurlijk wel heel verleidelijk om als je die mogelijkheid hebt en uh, je kan hem op de een of andere manier, dus toch met hem communiceren. Dan kan ik me voorstellen dat het heel moeilijk is om het te laten liggen, want ieder, tenminste, er is veel nieuwsgierigheid naar die man. De mysterieuze Paul. Wat had heeft hij toch nog, gedaan nou daar echt? op dat strand? Ik was man al compleet vergeten tot gisteren. Maar toen dacht ik: oh ja, die man. Ja, nou ja vooral nou, dat toch, wat, wat heeft hij nou toch te zeggen? G nou, ja, de geruchten niet de laatste tijd zijn natuurlijk alleen maar meer groter geworden. Over wat, wat was hij nou toch? Een ja. geheime agent misschien? Was het toch misschien wel Mabel, werd steeds gezegd? Ja, nee, ik moet zeggen: nou, ik heb even teruggekeken net, want ik, ik had het weer ruimschoots gemist. Dat, ik, ik ben nu wel heel nieuwsgierig of Mabel toch niet op een geheime missie gestuurd is, hoor. <laughs> ik denk het wel. Het, het, het is toch idioot dat zo'n man dan zegt, bent u, bent u een infiltrant of Mabel? Geen commentaar of onzin. Weet je, uh, even over, over de vorm, want uh, het is natuurlijk een televisieprogramma. Die man wilde per se niet zelf in beeld of ook niet onherkenbaar. Dus het moest inderdaad via mail. En ja, dan kom je dus op voor een vormprobleem te staan. Van hoe ga je dat dan oplossen? Nou, dat hebben ze op zich denk ik wel aardig opgelost. Je, be, je hebt wel vaker, komt er uh, nieuws uit documenten of uit e-mail-correspondentie die ook op die manier mm. uh, in beeld wordt gebracht. Maar goed, er waren nu delen van het interview dus in beeld te zien, in tekst... en dan was er een vraag en dan was het geen commentaar. En dan was er weer een vraag en dan was het geen commentaar. ja, dus ja dat, dat, dat was wel heel veel geen commentaar. Ja, nee, dat, dat ben ik met je eens. Nee, ik, De nieuwswaarde van het item was vrij laag, misschien wel niet. Behalve één ding... Jullie hebben het prachtig uitgeprint, al die vragen, met geen commentaar erbij. Heeft ja, de, defensie... de site het volledige interview. Ja, heeft Defensie Buitenlandse Zaken of uw werkgever u ontraden om de Tweede Kamer te woord te staan en zo nee? Waarom heeft u dit dan toch geweigerd? Geen commentaar. Toen dacht ik, hé, hey, maar dat roept wel een vraag op. Want ik kan me voorstellen, als Tweede Kamer, dat je dan wel even denkt van nee, maar wacht even. Wij willen precies weten wat daar is gebeurd, daar hebben ze ook recht op. Dan moet zo'n man dat toch gewoon doen. Ja. En dan, dan roept dat wel vragen op. Ja. Ander ding wat onduidelijk bleef. Nou, hadden we het net al even over. Mm -hmm. Er worden kamervragen gesteld door deze. 66 door Maar waarover? We zijn heel benieuwd nu. Nou ja, over, over die man. En dat hij dus weghoudt is, kennelijk bij de, bij, de, bij de Tweede Kamer. Maar dat had dat item wel een beetje. En dat hoe vaker je uh, belangrijke quotes in beeld zet, belangrijke vragen. en dan geen commentaar. Onzin, geen commentaar. Ga ik niet op in, geen commentaar. De spanning werd heel hoog. Dus toen was de zeeport wel extra groot toen er geen onthulling kwam. Ja. En waarom is ze niet de vraag gesteld, waarom geeft u geen commentaar? Geen commentaar. We hebben natuurlijk vanmorgen zelf even om commentaar gevraagd... bij, uh, bij uh, het nieuwsuur, Karel Kuil. De hoofdredacteur zei van, ja, die geen commentaar... dat zegt toch ook iets over, uh, over de vragen die we gesteld uh, hebben. Um, en hij vond ook dat er wel degelijk ook nieuws in zat. Dus inderdaad, uh, dat hele element van, uh, van de Tweede Kamer. Uh, en ook de laatste vraag over of hij toch niet een geheim agent was. Daar zei hij van, ja, nee, uh, dat, dat was ik niet. Of onzin? Het zou heel leuk geweest zijn als dat een vrouwenstem. Onzin! En dan denk je, dan wordt het spannend. Hè? Maar nu vond het toch een, het had een beetje... Iets van een dode mus allemaal. Maar best leuk voor in de zomer, toch? Nou ja, het is op zich knap dat ze die man hebben opgespoord, Want die was echt uh, ja. nee, maar dat vind ik uh, ook. totaal onvindbaar. Ja. Hoe zou dat gegaan zijn? Ze is... hebben gewoon gebeld naar Royal Haskoning. Want die directeur was ook in beeld. Die zei: Nou, hij heeft zo, niet zo'n niet zo behoefte aan publiciteit. Dus ze hebben gewoon 15 keer die directeur gebeld. Tot die zei: nou, oké, okay, stuur maar een vragenlijst. Ja, en een collega van hem, daar in Libië hebben ze nog gebeld. Die ja, met hem al, samen... ja die zei, nou ken hem niet, want hij zal alles maar binnen. Dus ik vond het nou niet echt CSI-spannend hoor. Nee. nee. Goed, nou, oké. Okay. Dan niet. Uh, <laughs> laten we het hebben over de programmagegevens. Dat is ook al gestegd. Op dertien jaar lang al gaat het erover. En eindelijk is het dan zover. CDA, VVD en PVV zijn het eens geworden over die programmagegevens. Twee cent per tv-gids moeten betaald gaan worden. En dat is stukken minder dan de veertien cent die de publieke omroep altijd wilde. Want die hebben dat heel lang tegengehouden. Um, Harm, een historische regeling? Ik denk het wel, want je, je zegt het net zelf... het wordt eindeloos, eigenlijk, zolang als ik me kan herinneren, wordt erover gesteggeld. En voor heel veel omroepen, ook voor commerciële clubs... Veronica in het begin, met, met hun prestigieuze gids met de hoogste oplagen... was het heel belangrijk... En je merkt daar ook echt aan dat de tijden veranderen. Want ik denk dat iedereen onder de veertig bijna nooit meer in de gids kijkt. Of op een hele andere manier. Je sprokkelt het uit kranten, uit je app op je iPhone. Je, je kijkt op uitzending gemist. Dus die hele waarde van die programmagegevens kantelt. En dat zie je nu. Ja. Het is alleen jammer dat omroepen nog steeds via die programmagegevens aan hun leden komen te delen. En dat ze daar ook nog steeds op worden afgerekend. Ja. Dus het, het, het verandert. Het gaat trouwens over de gegevens over langere perioden. Hè? Want uh, die dagelijkse gegevens staan natuurlijk nu ook al in de krant. Uh, dus dat, dat is al het punt niet. We we we kregen het trouwens allemaal. Ik weet niet of je dat ook thuis hebt gehad voor de NCV kreeg allemaal keurig het jaarverslag thuis. Daar hebben we even opgezocht. maar daar staat toch in dat de NGV levert dat 3 miljoen euro op die gids per jaar. Maar ik kon niet zo goed zien waaruit. Of dat dan alleen een losse verkoop, of de hele gids, of dat het ook lidmaatschappen verkapt is. Ja, dat, dat de dus reclame die erin adventies. staat in. Ja. ja, Dus het is toch wel een belangrijke bron van inkomsten blijkbaar voor die publieke ja, omroepen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat de publieke omroep daar dan ook niet blij mee is. Maar aan de andere kant moet je voorstellen, wat Harm zegt over. Uh, dat het gekoppeld is aan een lidmaatschap... dat is natuurlijk een rare constructie. Je hebt een gids en dan ben je tegelijkertijd lid. Terwijl je, je moet eigenlijk lid worden... omdat je achter de vereniging staat... waarvan je vindt dat hij een bepaald ja. geluid moet uitdragen. Ja. Maar zo kan de je de het toch ook uitleggen. Onder. Je wordt lid en je krijgt dan als ja. service krijg je die gids thuis. Ja, of word je uh, krijg je een abonnement van de gids... en dan word je ook nog weer lid. Ja, ja dat weet ik niet precies nee. hoe dat is. is wel leuk dat een... de omroepen nu weer een incentive krijgen... om toch een hele goede gids te maken... Anders ben je waarschijnlijk die gids kwijt na een tijdje. Plus, dat, dat, dat zat ik... Uh aan te denken, die, de, de tijden veranderen. En sharing is wel een heel groot ding aan het worden. Het is wel mooi dat we informatie die eigenlijk van ons allemaal is... dat we die oh, tegen een hele kleine vergoeding in ieder geval delen. Dat iedereen daar makkelijk bij kan. En misschien wordt het daardoor stiekem over de hele linie wel meer waard. Ja, en ik is. vraag me ook echt af of er nog een markt is voor een gids. Hmm. Nou, kennelijk de Telegraaf die ja, denkt die willen, van wel. Maar ja, die, die denkt dus ook nog van, van ja, of het echt rendabel is. Want het zal ons sowieso dan al een miljoen voor de ja. royalties kosten. Nou ja, ik weet niet. Uh, zullen we nog even over de zomerstop hebben? Uh, we hebben het net al even bij jou erover gehad. De tv is gestopt, ochtendspits. Er uh, zijn al meer programma's op vakantie. Uh, jij hebt heel lang in de zomer... Uh, eigenlijk op de plek van... Uh, Mathijs Devenuig, de derg, Ja, twee jaar lang. Ja, ja. Ja, vijf weken lang uh, Hoe is dat eigenlijk? Want Iedereen denkt maar dat de, de, de omroep in de zomer... op vakantie is allemaal, maar dat is helemaal niet zo. Er zijn toch genoeg ook nieuwe initiatieven. Ja, dat is wel waar. Maar je, je merkt ook, we zijn niet voor niks gestopt... na twee jaar, want het, het is in de echt... hartje zomer moeilijk om je kijkers bij elkaar... te sprokkelen om half acht, hoor, want er hoeft maar... Even mooi weer te zijn. Iedereen barbecue te gaat frisbieren en langs het strand wandelen. En dan kan je voor speciale programma's. Zoals het nieuws, wat, wat je elke dag wel even wil hebben. of een voetbalwedstrijd of een eenmalig ding. kan je mensen nog wel voor de buis krijgen. Maar voor een dagelijks eh, iets. we hadden soms in de herhaling. s'avonds meer kijkers dan eh, om half acht of om eh, tien uur. Ja. En dat zegt genoeg. En dan wordt zo'n programma relatief heel duur. Plus dat echt hartje zomer. Moet je ongelooflijk hard werken om nog iets van nieuws. Ja. Kijk, nu was die komkommers wel heel goed geweest. Maar eh, toen was het. Eh, gast... iedereen, iedereen die je wil hebben is ook met vakantie. Ja, dus gast... het is. Ja, uh, de, de kritiek komt ook van, uh, die ken je ook wel, uh, de ja. Vond van Westerlo, een grote, ja. grote man. Ja, maar die heeft overal kritiek op, toch? Uh, ja. Altijd. Nou, dus. nou, ja, ik maar hij vindt dat ik is, de te lang eens. is, zegt hij. Ja, want hij begint dus al... Nou, even kijken, ochtendspits is 3 juni gestopt... maar de door is al eerder gestopt. Paul Witteman is al eerder ja, maar, gestopt. Maar goed, daar hebben we ook van de van de Brink voor terug. Dus dan, laat ja, zeggen, dat, dat, dat type waar. programma blijft wel bestaan. Ja, dat is waar. En ik kan het ook ergens wel snappen, want... Veel programma's. Eh, nou ja, dat, gaat, dat zijn natuurlijk nieuwsprogramma's. Nieuws komt veel ook uit Den Haag. Den Haag staat op een gegeven moment ook stil een hele zomer lang. Mm. Die staan overigens pas vanaf 1 juli stil. En ik vind toch, bijvoorbeeld, want jij zegt wel van er worden gewoon nieuwsprogramma's gemaakt, maar dat is niet zo. Want uh, buitenhof stopt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, Poonnieuws is gestopt, ochtendspits is gestopt. Maar nieuwsuur gaat gewoon door, het journaal nieuwsuur, gaat gewoon door. Het ja, ja. van de van gaat door. Dus ja. de basic behoefte is er. En je merkt het echt hoor. Ah, Je hebt geen, je hebt geen nieuws en geen gasten. En mensen willen gewoon iets anders in de maar, zomer. Het is aha, toch lekker ook? Maar ken jij een ander land dat ook een zomerstop heeft? Maar Die is je, je, dat is toch heel raar? Maar ken je een ander land dat met zo weinig geld... zo'n diverse publieke omroep ja. verzorgt? En wij zijn echt de ongeveer het goedkoopste publieke bestel van, uh, van, van Europa. Maar kun je dan toch niet nieuwsprogramma's... op een andere manier inrichten, waardoor je het wel... Eigenlijk een heel jaar lang kunnen doen. Want het blijft een hele rare redenering van. Oh, beh, zomerstop. Maar even concreet, wat, wat mis je dan reces? nu? Dat je en zegt, nou, gaan, ik, nou ik zou zeggen, waarom gaat Buitenhof niet gewoon door? Het is ook een mooi moment, denk ik, voor een nieuwsorganisatie... Als buitenhof die wat dieper natuurlijk op dingen kan mm -hmm. ingaan. Om eens een keer, je hoort journalisten ook heel vaak klagen: eh, baan van de dag. En dan moet ik. Weet je wat lang is. Maar dan, dan, dan krijg je, je zomergasten te voor verdienen. terug. En andere dingen die dan wel wat dieper gaven. Dus er is wel degelijk iets. Experimenten in tv-lab komen natuurlijk ja. van de zomer. En de in ja, nou, therapie. Al... Prachtige serie ja. vorig jaar. Dat ja. komt allemaal in de ja, zomer. Ja, maar dat is wel een ander genre. Ja. Dat is geen nieuws. je hebt het over nieuws. Ja. Ja. Nou, daar, daar moeten we dan met z'n allen nog eens over nadenken. Wat zei je nou ook weer? Wat ga je nu weer doen? Ik vind wel dat je het goed. Probeert. Ze fluisteren net, net vijf in mijn vijf? oor. Net vijf? Ja, <risimitie> <laughs> uh, ja goed, we niks niks Laten we afspreken dat je dat hier als eerste vertelt. Petra Grijzer was dat. een uh, uh, trucjes, Media die ken ik ook allemaal. <laughs> Ze er wel ja hoor. Harm Edens, <laughs> dank voor jullie bijdrage aan dit meenemen. Oh, Zometeen de. de nationale nieuwskunst met Marije Laarhoven. Die komt uit Drachten. En Dit is muziek van de Duitse zangeres Oceana Maalman. La la, Het is Cross my way. to your mama. I like the Lala. You like the Heel lang over nagedacht over die tekst. La La was dat in Oceana. Marije Laarhoven is 42 jaar, komt uit Drachten. Uh, welkom. Dankjewel. Meedoen aan de Nationale Nieuwsgruiz. Uh, je geeft uh, uh, EHBO-instructie. Klopt. Wat grappig. Ja. Ik hoorde tweede Pinsdag een verhaal van een meisje... Die zat in de trein en die, uh, de, de, voor haar zat iemand die ineens stik, dreigde te stikken... en ze had helemaal geen cursus gedaan, maar dat, had ooit gezien... in de tv-serie hoe je die Heimlich-greem uh, moest doen. Passen, ja. En dat lukte dus inderdaad om een ja. stukje brood uit de keel te krijgen. Ja. Maar gewoon op basis van tv-series kan je nagaan. Ja, maar eigenlijk zou iedereen zo'n cursus moeten doen, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Alleen het, het nadeel is dat uh, je moet het dan ook bijhouden... om die uh, vaardigheden gewoon uh, fris en scherp te houden. Ja. En uh, dat is vaak een probleem. Mensen, veel mensen hebben gewoon geen zin om elke keer weer uh, die bijscholing te volgen. Ja, maar goed, als je maar iets, iets van weet, is het ook mooi meegenomen. Ja, dat inderdaad. is zeker waar. Ja. Nou goed, uh, dat, dat, dat beheers je als geen ander. Kijk of je het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. De nationale nieuwsquiz. De wereld heeft mij failliet verklaard. Ja, het is onderhandeling tussen verschillende partijen. Geld. Wat een bank uh, zegt, dat moet een, uh, een bank zeggen. Daar ga ik niet over. Het stinkt naar poep en ik leef bloed aan geweld. De arme is de lul en de rijke speelt de held met geld. De dracht me terug. Geen cent geld dus. Begeleid door Bram en Freek, Griekenland heeft hulp nodig. Minister De Jager is bereid de Grieken nogmaals financieel te steunen... maar dan moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen meedoen. Hier is vraag 1. Welke Europese instelling heeft al gezegd... sterke bedenkingen te hebben tegen deelname van de private sector... zoals dat zo mooi heet? Europese Unie? Het is wel iets Europees, maar niet de Unie. Het is de Europese Centrale Bank, de ECB. En die is bang dat banken dan worden meegezogen in de financiële problemen... en daardoor in moeilijkheden kunnen komen. Vraag 2. Griekenland uit de euro of het land weer helpen? Niemand lijkt het allemaal zeker te weten waarmee de belastingbetaler beter af is. De Kamer is kritisch, maar een meerderheid staat voorlopig nog achter minister De Jager. Die meerderheid is er door de opstelling van één oppositiepartij... die gematigd positief, maar ook kritisch staat tegenover de plannen. Welke oppositiepartij is dat? PvdA. En dat is goed. Die partij heeft harde voorwaarden. Grieken moeten echt orde op zaken gaan stellen en de banken moeten meer uh, meebetalen. PVV, SP en inmiddels ook de ChristenUnie... willen geen nieuwe steunoperatie. Geen cent meer voor Griekenland, zei de PVV. Vraag 3. De druk op de Grieken wordt alsmaar groter. Alsof het allemaal nog niet genoeg is... is het land nu ook door een Amerikaanse kredietbeoordelaar... uitgeroepen tot het minst kredietwaardige land ter wereld. Door deze nieuwe beoordeling is het land zelfs minder kredietwaardig... dan een Zuid-Amerikaans land dat in 2008 failliet ging. Welk land bedoelen we hier? Geen idee. Gokkenland. Chili? Chili is niet goed. Het is Ecuador. Oké. Okay. Griekenland is volgens die uh, beoordelaar uh, minder goed in staat om zijn verplichtingen... Uh, om daaraan te voldoen dan Ecuador. Dus vandaar dat die nog een trapje lager staan. Oké. Okay. De vraag met een geluidsfragment komt eraan. Wie is hier aan het woord? We hebben nu een programma, het heet Beter Benutten. We gaan met alle regio's kijken waar, waar zitten nou de knelpunten en hoe kunnen we die zo specifiek mogelijk oplossen. Een van de onderdelen daarvan is ook waar kunnen we ze permanent open gaan stellen. Maar het moet natuurlijk wel uiteindelijk een effect hebben op het verkeer. Melanie Schultz vragen. De minister van Infrastructuur en Milieu van de VVD, dat is goed, ze wil de komende vier jaar 800 kilometer snelweg aanleggen. Vraag 5. De minister vindt dat de wegen in Nederland... een bepaald aantal rijstroken zouden moeten hebben... en in de Randstad zelfs nog meer. Hoeveel rijstroken per rijrichting... zouden er in de Randstad moeten komen? Uh, twee keer vier rijstroken. Ja, vier dus per rijrichting. Ja, ja dat klopt. Dat is goed. Uh, in de rest van Nederland minimaal drie, zegt Schultz van Hagen. Laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. De vraag is simpel. Wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet onmiddellijk stoproepen, hier zijn de aanwijzingen. 4. Op mijn perspresentatie kwam vanuit Nederland kritiek. 3. Ik noem mezelf een pathologisch leugenaar. 2. Vlak voor mijn rechtszaak trok mijn advocaat zich terug. 1. Volgens de Peruaanse media word ik vader... nog van de Sloot? Ja, dat is hem. Hij zat er niet eerder in. Nou, ik... Ik even bij het uh, terugtrekken van die advocaat. En dat, ja. uh, gisteren was uh, Peter R. de Vries uh, bij uh, Klever van der de Brink. Ja. En toen ja. dacht ik van, oh... Ja. Het is hem inderdaad. Ja. Hij, in dat boek he, wat over hem is verschenen in uh, 2007... heeft hij zelf gezegd dat hij een pathologische leugenaar is. Mm -hmm. uh, die advocaat inderdaad, Maximo Altes, is opgestapt. Dus net nu die zaak uh, eigenlijk uh, op punt van beginnen staat. En uh, inderdaad, uh, volgens de vader van Flores zou het meisje regelmatig... Joran Cel bezoeken, uh, want hij heeft... Uh, uh, iemand dus kennelijk gevonden die die ook nog bezwangerd heeft. Ja. Uh, Joran van der Sloot, dat was inderdaad de man die we zochten. De score is 4, uh, dat betekent 17 vragen goed. in ieder geval over, ja. de, over de hoogste score heen gaan. gaan. we zo meteen kijken of dat lukt. Ik ben heeft enkele zin, het is veel te laat. Ik ben het uh, volstrekt oneens. Er is een oud spreekwoord, dromen doe je s'nachts. Ik kan hier met mijn pet niet bij. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten... over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... Banken en verzekeraars hebben de morele plicht om Griekenland financieel te steunen. Nou, dat is waar meneer jagen mee op pad is gestuurd namens de Kamer... naar zijn collega's in Europa. En de vraag is of dat allemaal gaat lukken. We willen eerst weten of u het ermee eens bent. Dus banken en verzekeraars hebben de morele plicht om Griekenland financieel te steunen. Uw eens of oneens kan naar sms nummer 7070. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert, gebruik dan hekje standpunt. Zijn we terug bij Marije Laarhoven, 42 jaar Drachten. Uh, factor 4 dus. Om in de buurt van die hoogste score te komen... moet u 17 vragen goed hebben. We gaan kijken of dat lukt. Daar komt-ie. De nationale nieuwsbis. In Frankrijk heeft het parlement een wetsvoorstel voor het legaliseren van wat verworpen? Homerhuwelijk. Dat is goed, de VN heeft welk land vrij van landmijnen verklaard? Nepal. Is goed, er is een foto vrijgegeven van de man die ervan wordt verdacht een bom te hebben geplaatst bij welke winkel? IKEA. Is goed, welke FNV-bond heeft een alternatief plan opgesteld voor het pensioenakkoord? Bondgenoten. Dat is goed, het treinverkeer op verschillende plaatsen in Nederland heeft weer stilgelegen vanwege diefstal van wat? Koper. Dat is goed, naar verluid zou oudwielerrenner Tyler Hamilton in een restaurant in Espen zijn bedreigd door wie? Eh, um, uh, Armstrong? Ja, dat is goed. De Oostenrijkse regering heeft het plan opgeschort om wat te verkopen? Uh, twee Alpentoppen. Dat is goed. Uit een enquête van de SP blijkt dat politieagenten niet bepaald warm lopen voor welke functie? Eh, uh, pas. Animal Kop. Hoe heet de eerste vrouwelijke republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap? Eh, uh, eh, uh, Bachman? Michel Bachman, ja, dat het ja. rekenen we goed bij. Welke club gaat oud-Twente-trainer Steve McLaren aan de slag? Eh, uh, dat is in Engeland. Uh, pas. Not Nottingham Forest, er is een nieuwe getuige... die de verklaringen van Transavia-collega's in de zaak tegen wie bevestigt. Uh, um, ja, pas. <laughs> Julio Potsch, <laughs> ja. trainer Ruud Gullit staat op, st op straat... doordat hij welke ploeg geen overwinning kon bezorgen? Um, dat is een ploeg uit Tertjenië. Um, uh, dus pas. Pas. Terek Grosny. De uitzendbranche luidt een noodkluk omdat er een tekort dreigt aan personeel uit welk land? Uh, Polen? Dat is goed. Welke Nederlandse tennisser is voor het eerst toegetreden tot de top 100 van de wereldranglijst? Uh, Rus? Nee, het is Thomas Gorel. Oh, oké. Okay. Ja, we um, uh, waren er, waren er geen... 17 nodig. Dat zijn er geen 17 geworden. Dat zijn er 9. Ja. Nee. Maar al 4 is 36. Dus dat ja. is het niet genoeg voor eindoverwinning. Nee, helaas. Uh, wel twee kaarten voor beeld en geluid. Waar trouwens 26 juni iets speciaals te doen is. Want dan is het de dag van de architectuur. En dan kan je daar gratis naar binnen om uitleg te krijgen over dat mooie kleurrijke gebouw. Oké, okay, leuk. Uh, we doen de lunchradio erbij en een mok van dit programma. Nou, hartstikke leuk. En een goede reis terug naar de Dankjewel, gaat lukken. Wij melden ons straks om kwart over en weer. Dan gaat het over kastelen in Nederland. Als u nog een kasteel wilt kopen, blijven luisteren. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen en CRV. De Radio 1 Tour Top 100. Wat no, no, zijn de 100 beste Franse hits?